MKB noemt als voorbeeld telefoongids.com. Dat bedrijf wekt vaak de illusie dat ze belt namens de echte telefoongids van KPN en probeert met een lager tarief klanten te werven. Volgens MKB Nederland neemt het probleem steeds grotere vormen aan. De dood van Betty Ford heeft in Amerika emotionele reacties losgemaakt. President Obama roemt de voormalige first lady... voor haar inzet voor de rechten van vrouwen. Ook prijst hij haar inzet voor de verslaafde zorg. De Clintons laten weten dat ze diep zijn getroffen... door het overlijden van Betty Ford. Door haar moed, medeleven en gedrevenheid... zijn duizenden Amerikanen van hun alcohol- of drugsverslaving afgekomen... zeggen de oud-president en de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Betty Ford overleed gisteren in Californië, ze was 93 jaar. Haar man Gerald Ford was van 1974 tot 1977 president. In Mexico zijn bij een schietpartij in een bar zeker twintig mensen gedood. Een groep gewapende mannen drong het pand binnen en opende het vuur met automatische wapens. De schietpartij was in een bar in de rosse buurt van Monterey. De schietpartij is waarschijnlijk een confrontatie tussen rivaliserende drugsbendes. Wielrenner Kenny van Hummel vertrekt bij de Nederlandse wielenploeg Skillshimano. Shimano. 28-jarige coureur zegt op zijn website dat hij na zes jaar toe is aan een nieuwe uitdaging. Naar welke ploeg van Hummel gaat is nog niet bekend, maar volgens diverse media stapt hij over naar vakantse Het weer vanochtend overal bewolkt en buiig. Vanmiddag vooral in de oostelijke helft van het land buien met kans op onweer. In het westen wordt het droog en dat wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. B verkeersinformatie Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam centrum file van 2 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. In Zeeland is op de N62 de Westerschelde-tunnel richting het noorden dicht. Daar heeft een vrachtwagen een lading asfalt verloren.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 Ga naar de Vodafonewinkel of bel 0800 0500. Power to you, Vodafone. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. goedemorgen. Hij is verantwoordelijk voor het gevoeligste politieke dossier dat er is. Hij gaat over toelaten, afwijzen en terugsturen. Het is op voeten lopen, want het spandoek Welkom in Nederland hangt al lang niet meer bij de grens. U begrijpt het al, onze gast gaat over het immigratie- en het asielbeleid. Minister Gert Leers, goedemorgen en fijn dat u er bent. Goedemorgen. Wij zijn ook een klein beetje immigrant vandaag, want... U zit op eigen grond in Maastricht, meneer Leers. Wij zitten bij u en we zijn te gast bij L1, de regionale omroep hier. Dat betekent dus dat we geen webcams hebben, vandaag niet te zien zullen zijn, maar wel helemaal te horen. Wij hebben een heel uur met u, meneer Leers. U kunt dus vrijheid praten. Dat wil ik heel graag doen. En u hebt ongetwijfeld het uh, spandoek hier wel zien hangen in Maastricht. Welkom aan alle gasten. Oh, ongeacht... Uh... Waar die vandaan komt. Ja, want Maastricht is een internationale stad. Daar ben ik nog okay. steeds trots op. Een mooie stad. Uh, en ook een uh, stad die enorm gasvrij is. Oké, okay. nou het is inderdaad wel waar dat ik van de grenscontrole hier nog niets uh, gemerkt heb. Um, ja, zoals altijd, ja. natuurlijk pakken we de kranten van de zaterdag er even bij. En dan valt ons oog op de voorpagina van de Telegraaf. Waar een groot interview met mevrouw Kroes, de Nederlandse eurocommissaris uit Brussel, uh, wordt aangehaald wat in de krant staat. En die zegt dat Nederland wel eens wat ruimhartiger uh, en wat eerlijker over Europa kan praten. Want de toon van het kabinet is nogal... Anti-Europa. Nou, dat is toch wel aardig om dat aan u te vragen. Want als er iemand uh, Europees is opgevoed, bent u het wel. Hè? Maastricht is ja. echt een Europese stad. Er zijn Zeker. Europese instellingen. We kennen het uh, van het verdrag wat hier in ja. 91 is afgesproken en in 1992 is getekend. Uh, u bent uh, heel Europees, dus u moet zich enigszins herkennen in haar kritiek op uh, de toon van het kabinet. De anti-Europese toon. Uh, ik denk dat mevrouw Kroes zeker een punt heeft. Uh, dit is ook uh, besproken in uh, de ministerraad, uh, ook nog onlangs. Uh, waar we ook hebben gezegd, nou, we moeten eens kijken of wij, uh, zoals de Nederlanders zijn... we zijn heel erg direct, of we dat niet beter kunnen en mooier kunnen verpakken. Ik snap dus heel goed wat zij zegt, en daar moeten we ook zeker aan werken. Want er zijn fouten gemaakt, wat die Nou ja, trekt. fouten gemaakt, kijk, um, want ik wou meteen de andere kant uh, mm. ook belichten. Um, wij moeten wegen zoeken hoe we wat zeggen. Maar wat we zeggen, daar moet Europa ook, denk ik... wel meer begrip voor gaan krijgen. Want wat we aan de orde willen stellen... zijn wel de zorgen van de burgers. En als ik Europa... u heel even in de reden mag ja, vallen, nee, meneer Leers... Uh, uh, de minister van Financiën, Jan-Kees de Jager... zei nog onlangs... I am Dutch, so I may be blunt ik mag bot zijn omdat ik Nederlander ben. Ja. En zo stelt hij zich op in de richting van Europa, ook in de discussie over de Europese crisis. Vindt u dat hij dat eigenlijk niet zou moeten doen? Nee, dat kijk, iedere minister kiest zijn eigen weg. En, uh, ik, maar hij laat zich er dus op voor staan dat hij dat op een min of meer botte manier doet? Nou, dat weet ik niet of hij dat zo bedoelde te zeggen. Ik, ik denk dat uh, ook in Europa, men weet dat Nederlanders redelijk direct zijn. En uh, zeg maar dat ook die acceptatie er wel is. Uh, maar wij we moeten ons ook realiseren dat de machtspositie in Europa aan het verschuiven is. Er komen toenemend mate een ma aantal andere landen bij. De oude, traditionele Europese landen zoals Nederland en België, Frankrijk, Duitsland. Daar zien we toch een verandering in. Daar hebben we rekening mee te houden. We moeten ook um, onze positie wel verduidelijken, maar niet harder gaan schreeuwen. Maar dat begrijp, is het punt. Maar ik begrijp dat u uh, in elk geval wel daar in het kabinet, dat zegt u zelf, dat er in het kabinet is over gesproken, dat blijkbaar dus die, die toon. Van het kabinet, tot nu toe geuit over Europa. niet goed voor het voetlicht komt. Nee, kijk, wat ik wilde zeggen is dat zeker we daarop moeten letten. Maar we moeten ook een weg zoeken om dat wat we aan de orde willen stellen. om dat ook te blijven doen. Want ook op, opnieuw zeg ik, is Nederland was niet alleen een voorloper in de totstandkoming van Europa. Maar we zijn nu ook een voorloper in het voorkomen dat Europa zijn draagvlak verliest bij de burgers. Nou, en nu... Dat vind ik helemaal wat wij meemaken. In, in, hier in Nederland gaan andere landen ook krijgen. En met het draagvlak verliezen, daar uh, kan u toch zelf iets aan doen. Als u zegt, uh, de Grieken hebben de boel bedonderd... en die gaan we niet zomaar geld geven... en er worden allerlei verplichtingen, zoals de jager heeft voorgesteld... aan banken opgelegd om dat uh, mee te financieren, die oplossingen... en uh, te praten over immigratie en wat de minister-president zegt... minder in Brussel in plaats van meer, dan bepaalt u toch mee die anti-Europese stemming? Ja, maar van de andere kant moet ook de andere Europese landen weten dat wij hier van mensen veel vragen. We leggen ze bezuinigingen op. We vragen om langer door te werken. Dat zijn allemaal vervelende zaken waar we mensen mee confronteren. Nou, dan mag ook blijken dat aan de andere kant andere Europese landen dat signaal zien en die zorgen zien en daar ook zeg maar, op reageren. dat mag je ook stevig tegen elkaar zeggen. Okay, maar de weg waarop he, uh, moeten we natuurlijk verbeteren. Maar zegt u dus, mevrouw Kroes mevrouw heeft... Een punt. En dat punt pakken we. Uh, we gaan ook werken aan onze toon, maar we blijven de inhoud voorop stellen... en we blijven andere landen overtuigen dat het draagvlak bij de burgers... niet verloren moet worden, dat Europa daar veel aan kan doen. We pakken er een andere krant bij, het AD vanmorgen. Een groot interview met Geert Wilders, leider van de PVV... de gedoogpartner van dit kabinet, meneer Leers. De heer Wilders zegt daarin dat de bedreigingen... in de richting van zijn persoon toenemen. Hij heeft het over een Caucasische groep... die van plan was om hem wat aan te doen. Er was een toenemende dreiging. Hij zegt, die dreiging is nu weer weg. Er was hem aangeraden om naar het buitenland te gaan. Hij zegt, dat doe ik niet. Ik blijf in Nederland. Ik ben een Nederlands politicus. Is het verstandig dat hij uh, uh, naar buiten toe praat over die bedreigingen? Dat hij dit zo naar buiten heeft gebracht? Nou kijk, uh, of het verstandig is, laat ik uh, maar in het midden. Nou, nee, uh, dat, hij... Maar dat, dat zou ik juist graag van u willen weten. Vind nou, ja, je het kijk, verstandig dat hij uh, dit uh, Hij geeft een brengt? signaal um, van ik, ik word bedreigd in het kunnen doen van mijn werk. En ik denk dat het goed is dat hij dat signaal geeft. Uh, want het is afschuwelijk en onacceptabel dat iemand die een bepaalde mening heeft... dat niet zou mogen uiten omdat hij bedreigd wordt. Nou, onacceptabel wat mij betreft. Dus u vindt het verstandig dat hij dat naar buiten wordt? Ondanks dat wij het natuurlijk ook allemaal al weten... want we zien de heer Wilders zelden alleen. Er is altijd een enorm ja. cordon van beveiligers om hem heen. Ja. Eigenlijk weten we dit al. Nee, maar dat is waar. Maar van de andere kant uh, mogen we ook um, begrip hebben voor iemand... die zo persoonlijk geraakt wordt. Ik heb het gezien rond uh, zijn proces. Um, en uh, natuurlijk gaat het om de inhoud aan en om de zakelijke... En de discussie die plaatsvond, die vond stevig plaats. Maar ik ben ervan overtuigd dat hem dat als mens ongelooflijk geraakt heeft. Dat zou u raken, dat zou mij ook raken. En ik vind dat we ook begrip mogen hebben voor wat we mensen aandoen. Persoonlijk. En hoe dus nou, werkt u ook in persoonlijk contact met hem? Uh, nou, ik, ik uh, kijk. Uh, in dat persoonlijke contact hebben we het over de zaken. Uh, natuurlijk zoek je een weg om met elkaar te praten. Mm. Ik ben het niet altijd met hem eens. Ik heb af en toe ook uh, de pesteren over hoe die dingen hard zegt. Deel ik niet. Uh, en dat laat ik ook weten, daar waar ik uh, dat kan doen. Maar ik blijf wel met hem zoeken naar uh, een oplossing. Want we, uh, hij gedoogt uh, datgene wat wij willen bereiken. Daar heb ik hem ook voor nodig. Uh, ik laat me niet door hem aan de leiband houden onder geen enkele voorwaarde, Maar ik ben wel heel goed aan het luisteren naar wat hij zegt... omdat hij vertegenwoordigt een belangrijk deel van de bevolking. Maar het gaat natuurlijk in deze... daar gaat het interview ook over, over die bedreigingen. En dat komt deels natuurlijk omdat mensen zich storen... vooral in het buitenland aan zijn uitspraken. Er is in het verleden, door het vorige kabinet... wel eens rondom die vertoning van de film Fitna... Eh, gesuggereerd, ook in de Tweede Kamer... dat hij zich misschien iets zou eh, moeten matigen... omdat hij eh, in ieder geval wel felle reacties oproept... Uh, is dat een reële gedachte of is dat helemaal nee, niet aan de orde? Ik vind dat je moet kunnen blijven zeggen wat je vindt. En zeker als politicus. En zeker als prominent politicus die een beeld heeft, een visie heeft. Kijk, als die mensen uh, discrimineert, als die uh, zeg maar onacceptabele uitingen doet. Die over de scheef gaat, moeten we hem daar keihard aanpakken. Maar het debat in Nederland is gediend met een open houding. Goed, daarmee eindigen de kranten. Tros Radio 1. En daarmee is het twaalf minuten over elf geworden. U luistert naar Trotskamer Breed. Wij hebben Gert Leers te gast, minister voor Immigratie en Asiel. Meneer Leers, eerst maar eens eventjes naar het nieuws van gisteren. Er is een laatste vergadering geweest van het kabinet, laatste ministerraad, ja. gistermiddag... voordat het reces nu definitief is ingevallen. U heeft nu een paar weken vakantie. U heeft gisteren uw beleid voor strafbaarstelling illegaliteit in het kabinet besproken. Was dat een lastig gesprek? Uh, nee, uh, in die zin gisteren niet meer. Maar de voorbereidingen dan naartoe waren niet makkelijk. Ja. Omdat het een uiterst ingewikkelde zaak is. Ja, er is uiteindelijk besproken, en dat is dan nu ook besloten... althans dat is aangenomen door het kabinet. Uh, illegaliteit wordt strafbaar. Ja. Er is voor gekozen om dat een overtreding te laten zijn. Uh, ja. Nadrukkelijk geen misdrijf te laten zijn. Ja. Is dat een lange discussie geweest in de hele voorbereiding naar dit besluit? Ja, omdat, nou ja, lange discussie. Uh, het is wel een discussie over de inhoud. Hè? Uh, wij stoppen met gedogen. We willen niet langer hebben dat mensen wat, dat je tegen mensen zegt, u mag niet in Nederland zijn. Maar ja, ach, maakt ook niet uit. Hè? Blijf toch maar. Ja. Dat kan niet. En nu komt het over de vorm... waarin je dat strafbaar wilt stellen. Als je dat doet in de vorm van een misdrijf... en dat was de discussie... dan is dat een hard, stevige maatregel. Dan schrikt dat mensen af. Maar heeft het wel als gevolg dat mensen moeten worden... gevangen gezet. En dat betekent dan juist dat we ze veel langer hier gaan houden. Tegen veel meer kosten. Nou En die afweging hè, van de stevige signaal... wat je aan de ene kant wil doen... En dat andere kant het averechts effect wat je daarmee bereikt. Nou, dat is natuurlijk een lastige discussie. Ja, misdrijf had ook betekend dat mensen die illegale ja. helpen hier, dat die daarmee ook strafbaar zouden ja, zijn. Dat, is, een ja, en dat de... is nu nadrukkelijk ook niet het geval. Dat is een tweede belangrijk punt wat waar u terecht de vinger bij legt. Um, als je uh, misdrijf Vaststelt, dan uh, is iemand die meehelpt aan het uh, een steun biedt, is dan medeplichtig. Bijvoorbeeld en, die wordt, en die kan ook gepakt dan... worden. En dat is, vind ik, echt een onacceptabele situatie. Maar is er op enig moment wel uh, in die beginfase van deze discussie... In, de, in het samenwerkingsverband van het kabinet door iemand geoperd... het zou eigenlijk wel een misdrijf moeten zijn? Kijk, die opties zijn zeker overwogen. Maar wie heeft dat naar voren gebracht dan? Uh, Ikzelf al. Uh, ook in, het, de, in de discussie van nou, hoe moeten we dadelijk vormgeven aan, uh, aan de uitvoering van, van, van deze straf, oh, ja. van maar deze maatregelen. Heeft u dan overwogen om het eerst als misdrijf uh, te karakteriseren? De, nee, kijk, zo, zo loopt de discussie niet. Je bereidt als minister iets voor. ben je eerst. Je bent de eerste verantwoordelijke. Dan praat je met andere ministers daarover, uh, ook in onderraden. En uh, je legt iets voor. Ik heb uiteindelijk na. Nou, lange discussie, en ook discussie met mijn ambtenaren gezegd, ik ga ervoor, ik teken ervoor, maar dan wel in de invulling met de vorm van een overtreding. Maar goed, aanvankelijk is het woord misdrijf wel, misdrijf wel degelijk aan de orde geweest. In onze eigen ambtelijke discussie wel degelijk. Maar niet door een coalitiepartner vervolgens, of een Vervolgens krijg je een discussie in de onderraden en daar komt uh, dat punt van, uh, moet er toch niet een misdrijf gemaakt worden? Ook de coalitiepartners, er komt dat punt natuurlijk aan de orde. Want de VVD heeft dan bijvoorbeeld gezegd, ja, maar noemen we het geen misdrijf. Ja. En de PVV heeft bijvoorbeeld gezegd als gedoogpartner... waarom noemen we het geen misdrijf? Zeker worden van uh, zeg maar, de, de coalitiepartner en de gedoogpartner... Uh, ook signalen gegeven, wij willen het naar die kant toe. En dan komt het op mij aan om te overtuigen. Om te laten zien dat de effecten averecht zijn... maar ook om te laten zien dat we dan in de knoei komen met Europa. En dat heeft u dus gewonnen? Daarmee is het nou ja. dus een overtreding geworden en geen misdrijf. Ja, maar kijk, wat je dan doet is... je zoekt wel samen naar een instrument... wat adequaat is, maar Tuurlijk. ook proportioneel. Tuurlijk. En daarom moet u ook in dit verband helder zien. Um, en, en daar recht ik wel aan om dat nog eens te mm. zeggen. Er is voor mij als minister um, is het eigenlijk heel simpel. Uh, je laat mensen binnen, daar hebben we ruime um, criteria voor. We zijn eerlijk, we proberen mensen te helpen. Maar als het niet kan, moet u terug... En dat terug, dat is wat mij betreft resoluut. En daar past ook dit, deze maatregel bij. Ja. En nou vind ik dat alles gericht moet zijn op het terugsturen van mensen. Dus wat heb ik er nou aan om mensen hier via een misdrijf te straffen... waardoor we ze in een gevangenis hebben, veel kosten voor de samenleving... en ze nog niet teruggaan? Maar uiteindelijk is er nu dus gekozen voor het is een overtreding. Mensen krijgen een boete, maar u sluit ze toch op? Nou, en dat wilde ik net zeggen. Um, en toen hebben we gezocht naar een zodanige stevige maatregel... dat je zegt, nou, die overtreding, daar krijgt u een boete voor. Maar de consequentie is wel meteen dat u uitgezet wordt. En Ook nou, als je die boete betaald hebt? Altijd. Dat maakt niet uit. Want... Dan word je uitgezet, maar wat Margriet nou net uh, zegt... En, dan is het niet boete betalen en uh, dan lekker op eigen kracht ergens koffie drinken. Want nee. wat gebeurt er dan? Nee, dan wordt je in vreemdelingbewaring genomen. vreemdelingbewaring is gewoon opgesloten, toch? Ja. Is Maar uh, u moet een belangrijk verschil luxe. maken. Is dat luxe dan gewoon is nog helemaal besteld? niet luxe. is oh. zelfs heel vervelend. En ik gun het niemand. Maar een illegaal heeft laten zien... dat hij dat niks aantrekt van de afspraken die we in dit land hebben. Want hij, hij doet dingen die niet mogen. En dus zeggen we, we willen u wel uitzetten... maar dat willen we wel gecontroleerd doen. Dus u moet een goed onderscheid maken tussen... het overtreden van het feit dat je hier bent in Nederland... wat niet mag, ja. en vervolgens... Het zorgen dat zo iemand ook daadwerkelijk vertrekt. Maar goed, ja. hoe lang kan die opgesloten worden? Anderhalf jaar, begrijp ik? Ja, of? er zijn uh, Europese regels voor. Uh, half jaar en je kunt het maximaal nog verlangen tot een, uh, met nog een jaar. Het maakt eigenlijk dat voor degene maanden. die opgesloten wordt niks uit natuurlijk... of dat nou in bewaringstelling of opgesloten wordt. Ja, maar heeft. toch is het ene niet als straf. Het andere is als zorg om te zorgen nou, dat die echt Nou, ik zou het denk ik persoonlijk toch geloof ik anders ervaren. Als je opgesloten ja. zit en je kan er niet uit, dan zie ik dat zelf niet als zorg. Nou, ik zeg u dat er heel wat mensen desondanks uh, toch... Uh, uh, niet vrijwillig vertrekken. En dus met andere woorden... Dan ben je erop ze... gesloten. Uh, kennelijk wel. En dan denk ik bij mezelf, kom op mensen. Uh, we leggen die straf op omdat u iets doet wat niet mag. En vervolgens gaan we ervoor zorgen dat u ook daadwerkelijk vertrekt. En ja. daar is een instrument voor gevonden die ook behoorlijk uh, stevig is. Betekent dat nou, meneer Leers, dat alle illegalen vanaf nu vogelvrij zijn? Nee. Kijk, um, ik, ik spreek niet in dit soort termen. Ik heb uh, eerder gezegd, we gaan niet op de fluit blazen en zeggen... alle illegale verzamelen. Nee. En, we, en we gaan u nou oppakken. Um, ik hoop... maar, maar het betekent wel dat u actiever gaat zoeken. Ja, maar dat zoeken zetten we met name in op criminele en overlastgevende illegalen. Zoals we dat ook hebben afgesproken in het regeerakkoord. Dus als je je een beetje rustig houdt als illegaal, heb je eigenlijk niets nee, te vrezen. Nee, um, Als je uh, illegaal bent, zou ik goed nadenken en zeggen: verdorie, moet ik nog wel blijven? Ja. Is het niet verstandiger om toch uiteindelijk nu maar de conclusie te trekken? zou zeggen te als illegaal. Oh nee? Nee, want waarom zit je hier dan? Omdat, omdat je nog steeds hoopt dat je wel binnen mag, dat je wilt Tuurlijk. profiteren en ja. gebruik maken van de voorzieningen. Ja. En dat dan ik als... Hou je je ja, en nu weten ze dat zelfs dat gedijst houden, wat eerst wel mocht, dat kon zonder sanctie, dat dat niet meer aan de orde is. En dus zou ik zeggen, uh, aan uh, vertrekken. Is daar, is daar genoeg politie voor? Want uh, uh, ik, ik heb gelezen dat het kabinet dit nu tot een van de prioriteiten maakt hè, voor de politie uh, uh, inzet. Maar de politie heeft het al zo druk. Ja, maar we gaan een nieuwe politieorganisatie krijgen. Daarin die enzo helemaal... koops worden ervoor gebruikt. <laughs> ja, dat is... Nee, nee. Uh, hoewel, misschien ook wel. Ik denk gewoon mee. Kijk, la, laat mij misschien ook wel, want laat me uitleggen oh. wat er gaat gebeuren. Eerst hadden we alleen de vreemdelingenpolitie... die zich met name alleen met de vreemdelingen bezighield. Nu wordt de vreemdelingenpolitie... Wordt vooral nu het, specialist, het specialisme... binnen de politieorganisatie... maar wordt de aandacht voor vreemdelingen... helemaal uitgerold... over de hele politieorganisatie. Dus iedereen alle, gaat zich daarmee Elke politieman wordt geacht als hij een illegaal of iemand anders tegenkomt, om dat ook op te pakken. Dus als uh, zo'n animalcoop een illegaal met een hondje tegenkomt... dan kan hij beide in de gaten <laughs> dat, houden? Dat zou kunnen, ja. ja. Toch, toch, het is wel lastig, denk ik. Want uh, uh, de kerken hebben afgelopen week zich uh, heel sterk gekeerd... tegen deze strafbaarstelling van de illegaliteit. 12.000 mensen hebben een petitie ondertekend. Er is zelfs nog een bredere actie gekomen. Die kerken die zeggen, uh, wij willen toch blijven zorgen voor deze ja. mensen. Kijk, op deze plek moet u goed begrijpen dat die kerken die kwamen bij mij, de, de vertegenwoordigers, en zeiden wij hebben 12.000 handtekeningen tegen de strafverstelling in de vorm van een misdrijf. Want wij willen niet medeplichtig worden. Let u daarop. Nou, ik heb gezegd dat zie ik als een ondersteuning van mijn beleid. En uh, wat dat betreft vind ik het aanbieden van die 12.000 handtekeningen fantastisch, want dat helpt me. Ik doe dat ook niet. Maar vervolgens heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt... om naar die kerken toe te zeggen, en nou denk nou eens verder. Ga nou naar illegale toe, niet telkens de suggestie en de hoop bieden... ach, weet u, u bent wel uitgeprocedeerd, maar u mag toch wel blijven. Help mij nou mee om die illegale beter een toekomst in het eigen land te laten verzorgen. Ja. Dus niet inzetten om ze hier toch maar weer pseudo-hulp te bieden om te verblijven. Want dat mag niet. Maar help ze nou mee om in het land van herkomst... dat zijn de mensen die hebben hun procedure doorlopen. Die zijn, daar, zijn we, daar hebben we eerlijk gekeken, kunnen ze blijven? Nee. Nou, dan moet je ook terug. En help mij nou mee om dat terug te gaan, om dat goed te faciliteren. Er staat er vandaag een commentaar in trouw. En daarin, de, de strekking van dat commentaar is, daarin gaat de minister te ver. Want dit is namelijk de eigen verantwoordelijkheid van de kerken. En de minister hoeft de kerken niet voor te schrijven wat zij moeten doen. Nee, nou kijk, andersom. Kerken willen mij wel voorschrijven wat, wat zij willen dat er gebeurt. Ik eh, probeer hen eh, te overtuigen van mijn... Uh, ideeën op dit punt. En ik heb open gesprekken erover. Ik ben echt bereid om te luisteren naar de lastige gevallen die ze bij mij aankaart en zeggen, kijk eens minister op die en die punten, daar zit iemand en die heeft het uh, heel moeilijk en daar komt humanitair een hele hoop ellende bij elkaar. Daar ben ik bereid om naar te luisteren. Maar als we eenmaal de knoop hebben doorgehakt u mag hier niet blijven, moeten niet de kerken die mensen pseudo hoop blijven bieden. Dat vind ik een verkeerde ontwikkeling. Help nou mee om die mensen uiteindelijk beter in het land van herkomst een goede toekomst te geven. Maar heel vaak helpt dat land van herkomst niet mee om die mensen opnieuw op te nemen. En wat moet er dan gebeuren? Moeten die mensen hier dan stromeloos op straat blijven lopen... Nee, zonder dat niet. er hulp is? Voor nee, niet? als, als uh, inderdaad echt blijkt dat iemand niet terug kan... en dat er uh, zeg maar, met alle hulp die we inzetten... en alle betrokkenheid en vrijwilligheid... Uh, zo iemand niet geplaatst kan worden, is die buitenschuld. Maar dat is wat de kerken zeggen. Ja, maar, die mensen geven zij hulp. Dat is dus niet waar, want uh, buitenschuldverklaringen... doen wij maar enkele tientallen per jaar. Mensen die terug willen... En dat is echt onze ervaring: kunnen altijd terug. Maar soms maar, hebben ze geen papieren? Nee, maar soms. ze willen geen papieren. Ze willen niet meewerken aan het verkrijgen van papieren. En dan zegt een ander land: Ja, luister, ik moet wel eerst kunnen vaststellen of het mijn, mijn inwoner is. En dus als mensen niet bereid zijn om mee te werken, wordt het vaak heel lastig. Even, waar hebben we het eigenlijk over? Wat voor aantal? Nou, Nederland krijgt op jaarbasis zo'n 15.000 mensen binnen. Hoeveel... Asielzoekers. En 8.000 mogen we blijven. 8.000 behoren te vertrekken. Maar hoeveel en... mensen zijn er illegaal? 100.000. 100 dat blijkt ongeveer uit de, um, uit de cijfers. En... We hebben nu recente rapporten van het WODC. Ja. En 100.000. Ja, en gewoon even in theorie. In principe zouden die dus allemaal opgesloten kunnen worden. In principe wel. Maar dat is dus niet reëel. Maar cellen zijn dat. Ja, maar nou gaat u weer, uh, wat ik net zei. Ik ga niet op de fluit blazen en allemaal hier op het vrijtocht verzamelen. nou snap ook, waarom u niet op de fluit blaast? Huh? Want dat kan helemaal niet. Ze zijn helemaal geen cellen voor zoveel mensen. Uh, nou, dat uh, zeg maar, is ook niet realistisch om het zo te benaderen. De benadering is, wij zetten er op jaarbasis zo'n 12.000 mensen vertrekken uit Nederland, 12.000. Ik verwacht dat dat er door deze aanpak... in ieder geval aanzienlijk meer gaan worden. Dat er ook heel veel mensen zullen zeggen... wacht even, ik kan beter niet naar Nederland komen. Hè, want dat aspect hebben we nog mm. niet aan de orde gehad. Nederland is een van de weinige landen geweest... waar de illegaliteit niet strafbaar was. Dat weten mensen-smokkelaars maar al te goed. Die denken, hey, weet je wat, het is net als met softdrugs. Hè, ik kom hier uit Maastricht. Uh, in Maastricht mag je uh, dat spul kopen. En wat doen alle Belgen, Fransen en Duitsers? Die denken, hey, daar ben ik niet strafbaar. Dus daar ga ik naartoe. Dat geldt ook voor eh, mensensmokkelaars. En die weten heel goed, breng deze mensen naar Nederland. Want die kunnen hier in de illegaliteit altijd verblijven. En daar maken we nu een eind aan. De preventieve werking. Nou, één puntje nog wat betreft je te realiseren wat die illegale uh, te wachten staat. Um, worden kinderen eigenlijk ook opgesloten? Nee, ik heb dat, en dat is ook een, denk ik een, een heldere uh, keuze geweest. Dus de ouders wel en de kinderen dan niet? De kinderen zijn niet strafbaar. Uh, daar is een bewuste keuze in gemaakt... omdat kinderen afhankelijk zijn vaak van de keuze van de ouders. Ja, maar waar blijven die kinderen dan? Uh, kinderen moeten, en dat is een terechte op mijn gevoel nu... kinderen zijn daarmee nie, niet vrijgesteld om niet te hoeven vertrekken. Die moeten dus ook vertrekken, het hele gezin uh, moet Als die ouders nou opgesloten zijn, waar zijn die kinderen dan? Nee, die ouders worden niet alle twee opgesloten. Oh. Kijk, ter, u moet heel goed het, uh, het onderzet... Het is de hele administratie, is het zo? Nee, nee, het is... Het... Zo loopt het ook. Als wij mensen willen uitzetten op dit moment... verblijven ze in een uitzetcentrum. Zo gebeurt het op dit moment ook. Hè, iemand die uitgeprocedeerd is, die moet terug... en die verblijft in zo'n asielzoekerscentrum, een uitzetcentrum. Met kinderen? Met kinderen. Daar hebben we zelfs speciale uh, centra voor. Die zijn yes. we aan het ontwikkelen. Dadelijk wordt iemand illegaal, wordt opgepakt. Dan gaat naar alle waarschijnlijkheid... de man of de, de vrouw, een van de twee... wordt uh, zeg maar in vreemdelingbewaring genomen. Ter fine van de uitzetting. Ja, maar u maakt de hele tijd opgesloten. Nou ja, en ik dus snap kunnen dat er niet uit. Nee, maar Als je de, de, de deur op slot gaat, dan ben ik opgesloten. Dan maar ik het is ook bedoeld om te voorkomen dat ze anders de benen nemen. Dat want dat hebben ze eerder al laten nee, zien. Dat, dat ze duidelijk. zich daar niks van aan Maar dan ten. gaat een van de ouders, die wordt opgesloten. En de andere ouder en kan andere, dan buiten blijven met En de anderen worden in het uitzetcentrum in de VBL noemen wij dat, een Lichtere versie. vrijheidsbeperkende locatie, ja. worden die gereed gehouden voor vertrek naar het buitenland. Ja, dan heb je meer loopruimte. Het zijn allemaal mooie woorden. Gereed gehouden voor vertrek naar het buitenland betekent uiteindelijk toch... dat ook zij vrijheidsbeperking uh, uh, meemaken. Zij mogen ook niet zomaar weg. Ik las ook dat dat soberder wordt. Hoeveel ja. soberder kan dat nog? Ik bedoel, is daar wel een warm en koud stromend water? Een ja, nee. radio. We blijven een beschaafd land. En we blijven ook beschaafd met mensen omgaan. Het gaat niet om containers. Hè? We gaan mensen verplaatsen. En uh, ik, het raakt me wel dat u zegt ja de hele tijd mooie woorden. Kijk, we moeten ook eerlijk zijn. We moeten ook invulling geven aan wat we willen. En we weten dat mensen uh, toch weer, als ze even kunnen, uh, het hazenpad kiezen. Nou, dan moet je ook tegen elkaar durven te zeggen. Dan nemen we maatregelen. En dat is in de vorm van huisvesting. Die houden we sober. Want iedere vorm van luxe is weer een extra prikkel voor heel veel mensen om er, er, te blijven. Er is dus, kortom, in die huisvesting... hoe zij wonen, is een prikkel om daar maar weg te gaan. Want Juist. Iedere dag worden die mensen... Uit. voorgehouden, u kunt beter vertrekken. Ja. Want we hebben een weging gemaakt. Uw weging is uw asielverhaal is te licht bevonden. En neem nou de consequentie vertrek. En we willen daar zelfs bij helpen. Ja. Nee, het is uh, Dat ik zeg mooie woorden, meneer Leers... betekent niet dat ik vind nee. dat u mooie woorden gebruikt. Maar wij willen graag uh, helder krijgen wat het echt nee, betekent. Ik, okay. En in bewaringstelling betekent... Maar ik blijf het op een menselijke manier doen. En dat is zo lastig. Maar ik wil wel een keer ook helder krijgen dat iemand die in ons land niet mag blijven, dat die ook weg moet. Ja. Anders blijven we onszelf voor de gek houden. Is u eigenlijk tegengevallen? Want u bent nou één jaar minister op deze post. Ja. Uh, uh, als ik u zo bekijk, dan, uh, dan is het iets waar u ook mee worstelt. Is u tegengevallen? Deze nee, deze nou ja, tegengevallen... Het, kijk, het, het politieke klimaat is veranderd. Ik, ik heb elf jaar in de Kamer gezeten. Het is natuurlijk veel harder en, en sneller geworden. Nou, daar heb ik me wel aan, aan gewend. Ik vind het ook niet erg dat er stevige discussies worden gevoerd. Het politieke klimaat vereist dat ook. Vind ik ook belangrijk. Uh, het is natuurlijk een, een ontzettend lastige portefeuille. Laten we daar. Hè, ja, vooral ook omdat u achterna gezeten wordt natuurlijk. Een beetje door uw gedoogpartner. Die kijkt heel nauwkeurig ja. naar wat u doet. Hij, uh, ja. hij, uh, nee, ik nee, u ik knik hard je, nee. Omdat niet? dat voor mij niet maatgevend is. Voor mij is maatgevend uh, één ding. En dat heb ik mijn hele politieke leven overeind willen houden. En dat is rechtvaardigheid. Ik doe iets waarvan ik zelf ook in mijn onderbuik zeg. Vind je dit nou rechtvaardig naar de mensen toe? En die rechtvaardigheid... nou. Ik heb een regeerakkoord, daarin zijn stevige maatregelen afgesproken... maar ik zal nooit iets doen... Wat tegen mijn eigen rechtvaardigheidsgevoel in gaat. Toch heeft u zich daar de afgelopen jaren... in, in zeg maar de eerdere jaren van uw politieke leven... wel anders over ja. uh, uitgelaten. Want ja. uh, uh, nou ja, met name in de richting van de heer Wilders... heeft u zich ook stevig uitgelaten. U noemde hem een verzamelaar van onvrede. Ja. U had het erover dat hij elke avond met zijn griezelbus... vol spookverhalen komt om ons te stuipen op het lijf te jagen. Het zijn... Uw woorden, ik citeer u. Ja, ja, u even nee, je zet, voor de zeer terecht dat u me daar aan herinnert. En, en dat is allemaal nog niet zo heel erg lang geleden. Wat ik nu citeer is uit 2009. We ja. leven nu in 2011, op de kop ja. af twee jaar daarna. Ik hoor nu zo'n ander geluid van u. Nee, kijk, u hoort een ander geluid uh, over de inhoud van mijn uh, portefeuille. Uh, ik heb in die tijd me geuit tegen Wilders in zijn uh, zeg maar, veroordeling van een grote groep, de moslims. Daar had ik moeite mee. Ik heb me daar tegen verzet. Omdat ik vond dat ook deze mensen recht hadden op een respectvolle benadering. Hij heeft uh, zeg maar, het, het moslimgeloof uh, in ieder geval altijd... De islam. Uh, sorry, he? de islam. De islam. He? Dus ja. de, het geloof van de, van de, Hij uh, geen geloof, de islam. Ja, he, heeft hij altijd betiteld als een ideologie. En daar heeft hij zich een felle bewoording tegenover uitgelaten. En nog steeds. En nog en steeds. Is hij is niet veranderd, maar uw uitlatingen zijn wel nee, veranderd. Nee, want ik heb hem duidelijk gemaakt. En dat is ook de reden waarom de heer Wilders buiten het kabinet zit en er niet in. He, anders had hij misschien op mijn, op mijn post gezeten. Uh, wij hebben steeds gezegd. Moeilijk voor te stellen trouwens, maar goed. Nee, maar het zou kunnen. Ja. Stel dat, de, dat uh, uh, Wilders een zodanige grote. Aantallen uh, in zijn fractie had gehad, dat hij met een andere partij een meerderheid had kunnen vormen, had hij gewoon uh, zelf uh, een coalitie ja, gevonden. Maar, maar waar, waar wij benieuwd naar zijn, dat is dat in zo'n betrekkelijk korte tijd erkennelijk bij u van binnen iets veranderd is, waardoor u zich nu kunt opstellen zoals u zich nu opstelt, mm -hmm. terwijl u dat twee jaar geleden nog werkelijk anders deed. Daar hebt u gelijk in. En uh, ik heb voor mijzelf ook geanalyseerd hoe kan dat nou. Kijk, wat ik voor mijzelf zie en ook daar maak ik gewoon geen, zeg maar, geen geheim van... Wilders heeft de vinger op de juiste plek gelegd... en veel gevoelens van ongenoegen in de burger, bij de burgers. En dat, die signaleringsfunctie heeft hij goed gedaan. Maar dat, nou komt precies mijn uh, eigen positie... en dat is ja, maar alleen maar het bordje omhoog steken probleem... is niet voldoende. Nu moet er ook iemand zijn die de oplossingen biedt. Ik ben niet de makelaar in problemen. Ik ben een makelaar in oplossingen. Ik probeer mensen te helpen. Maar de standpunten en... die u toen uh, twee jaar geleden verwoordde over Geert Wilders... die zou u bij wijze van spreken nu, vandaag, op dit moment nog steeds kunnen herhalen. Zeker. En dat, dat, is, dat weet hij ook. Ik ben het niet eens met zijn analyse uh, over de islam en uh, de moslims. Ik uh, heb daar andere opvattingen over. Overigens, alle leden van het kabinet hebben dat. Dat is ook al eerder geuit. Ja. Uh, dus wat dat betreft verschillen wij daar uh, nog steeds over van mening. Wat we wel aan het doen zijn, is bij de problemen waar hij de vinger bij heeft gelegd... terecht oplossingen te zoeken. En dat mag u mij op aanspreken. En dat mag hij mij ook. Uh, wat niet wil zeggen dat ik me vervolgens helemaal op zijn ide ideeën en idealen verenig. Spreekt u hem vaak eigenlijk? Um, we spreken elkaar uh, regelmatig en ik moet erbij zeggen dat uh, zonder meer zijn positieve gesprekken. Het is een betrouwbaar iemand. Als hij zegt A, ah, dan doet hij dat ook. Eh? En met andere woorden. Maar ik, ik bedoel dat misschien ook uh, uh, nou, betrouwbaar, uh, aardig, uh, wellicht komt uit dezelfde regio. Dus ik kan me daar bovendien ook iets bij voorstellen. Krijg je wel schouderklopje van hem? Heb je goed gedaan, Gert? Nee, de, de, zo, zo werken we niet samen. Oh. Dat is ook helemaal niet aan de orde. En ik ga, ook niet, ik ga ook geen kaarsen voor hem branden in de zin van God, geeft. Je onze lieve vrouw opleiding. Nee, maar kijk, wat je, wat je wel hebt met elkaar... ik weet waar hij uh, mee geconfronteerd wordt. Ik heb gezien hoe hij gelegen heeft als persoon... in die hele discussie rond, uh, zeg maar, bij, bij die rechtszaak. Ik zie dat gewoon. En, en nou, daar spreek je natuurlijk ook over. En mag je nou ook elkaar, als je in een, elkaar aan het werken bent... en of ik dan nou tegenover iemand van de PvdA zit... Job Cohen, of tegenover, wie ik... als ik zie dat iemand ook persoonlijk het moeilijk heeft... mag ik dan ook mijn betrokkenheid... Ja, Waarbij denk... u even en zegt dat Job Cohen het heel erg moeilijk heeft zoals u daar tegenaan kijkt. Nou ja, kijk, uh, ik heb groot respect voor Job. Ik heb goed met hem gewerkt toen ik burgemeester was. Dat ik is altijd zie... het begin van uh, een heel naar iets, hè? Als je een groot respect voor iemand nee, hebt. Nee, nou, nou maar... dat bedoel ik oprecht. En, ja. en ik zie alleen hoe moeilijk hij het heeft in de hele mores van het, van het politieke Den Haag. En, hoe en dat besef ik maar als geen ander, hoe lastig dat ook is om daar uh, je positie in te maken. Ja, en als u hem dan zo ziet, wat ziet u dan? Uh, dan zie ik een, een uh, iemand die ik waarvan ik verwacht dat hij er wel gaat komen. Wow. We, we, ja, nou in de zin komen. van. Uh, uh, Gaat. Kijk, ik denk dat Job zijn eigen lijn kiest en dat hij daar niet aan af doet. En dat vind ik alleen maar te prijzen in hem. Maar nog heel even terug naar Geert Wilders. Want u zegt, ik, ik, ik snap dat hij soms leidt aan, aan, aan, aan dat wat hem ook wordt aangedaan. Ook, eh, eh, nou, u noemde het dan zelf ook bij dat proces. Eh, dus u bent een beetje nader tot elkaar gekomen. Maar eh, ook in de inhoud, u, u bent ook beter gaan begrijpen waar hij voor staat. Ja, dat ben ik zeker. U bent Om... dus een beetje in zijn richting opgeschoven. Nou ja, als, als ik het dan zo mag nee. vragen... Uh, uh, stel nou dat men zou, over u zou zeggen... u bent een lightwilders geworden. Zou u dat dan als een compliment of als een belediging ervaren? Dat hangt er vanaf hoe men dat bedoelt. Als nee, men... maar hoe zou u het nou, zo neutraal als ik het nu zeg? U bent een lightwilders. Ik ben geen lightwilders. Is light dat dan een compliment of een belediging? Nou, Geen van beide, omdat ik het gewoon niet ben. En ik uh, zie het merk Wilders niet als iets wat beledigend is. Als je uh, het merk Wilders zou vertalen in de vorm van uh, mensen uh, zeg maar schofferen of mensen uh, wegzetten, uh, dan zou je dat een belediging kunnen opvatten. Zo zie ik het niet. Uh, ik nee. ben op de inhoud bezig. En hij heeft de vinger gelijk bij problemen die daadwerkelijk bestaan. Ja, nee, maar ik had het ook over inhoud. Hè? Want ja. ik, ik zei ook van bent u een beetje bij elkaar gekomen qua inhoud, qua ideeën. Daarop zei u ja. ja. Dus zodoende probeer ik een beetje te kijken op welke schaal u zich nu ongeveer bevindt. En dacht ik... Light nee, nee dat is, dan moet u dat zo niet zeggen. Dat nee, dat we er... proberen er eigenlijk achter te komen... of u een beetje naar hem bent opgeschoven... of dat hij een beetje naar u is opgeschoven. Ik denk dat bij dit geval zal zijn. Oh, okay. dat hij ook, kijk, Anders ja. was hij nooit akkoord gegaan met het voorstel... Uh, zeg maar zoals dat nu gebeurt rond die illegaliteit en want, de bestrafwaarstelling daarvan. Ja, want want het daar heeft hij uitvoerig over meegepraat. Nou, niet over hij persoonlijk niet. Ik heb dat met de woordvoerders gedaan. En ik neem aan dat de woordvoerder op dat punt... contact heeft met zijn eigen fractievoorzitter. Okay. We zijn halverwege... Ik denk dat we ons gesprek even uh, gaan onderbreken om, om alles even in te laten dalen. Met een klein beetje muziek, dat is regionale muziek. De kop van de labboerse zal wat bezig in zijn. Kuk het wordt dan bij het gevecht. Drie is hoger, rook een dame en in het raam voelt tot sigaret. De eerste heksjes, tikken, takken door de pistoolsteen. Op zes zat het ik morgen in mijn streek. mijn streek werd zo langzaam aan wakker. Mijn streek steed wel zo op. De gemeente Viger heeft met Fokke Pala weer de ganse grote kracht geveegd. De gemeente Liger heeft die in de binnenstad weer al die voelen bek geleegd. De friedhof zit netjes te wachten in het vale twijfelleven. Kwart op zeven, zodat ik morgen in me streek. Me streek, weer zo langzaam aan wakker. Me streek, steed misschien wel zo so op. Drie verkleden, helden, klummen, vult de hel en vlokken door de toffelsstroom. Twee strakke blauwe buxen trappen over die al in en brengt dezelfde mol. Rood en wit riet de eerste bus naar de heef. Qua da wa, zot het niet morgen. Qua zich wa, in Meusstrich. Meusstrich. Ik heb zo langzaam aan wakker. Om oh, mijn streep staat mijn schien was zo. En ik ben de allerlaatste. Doe, doe, doe, doe, zak. Ik wil nog niet in de bed. Ik heb het vuur, joh. Ik wil nog niet in de bed. Ik heb het vuur, joh. Ik wil nog niet in de bed. Ik heb het vuur, joh. Het leek een beetje op Paris van Jacques Dutron. Maar het was geen Reinders met Maastricht. Wakker wordend, Maastricht. Ja. Nu eerst, zong hij nou Maastricht? Of hij, hij komt van hoger? Ja, van midden begrijp ik. Midden dus je kan Noorden. hem ook niet verstaan. Nou, jawel hoor. Nee, hij zingt over Maastricht. Hè. Dat is, uh... okay, wat zei hij ongeveer? Nou ja, dat, hij, uh, dat Maastricht wakker wordt, maar dat hij uh, nog de voorjaar in het kop heeft. Uh, want hij is nog in het café, is hij nog aan het doorzakken. Okay. Goed, wij zitten hier in elk geval in de studio van L1, de regionale omroep in Limburg. In Maastricht natuurlijk. Troskamerbreed is dit en wij hebben Gert Leers te gast. Ja. En nou wordt heel vaak, meneer Leers, als je het hebt over integratie... en ook het beperken van migratie van mensen van buiten die naar hier naar Nederland komen. Dat we die mensen misschien op termijn gezien een vergrijzing wel nodig hebben. Dat is ook een Europese discussie. Hoe groot is dat probleem eigenlijk? Ja, in ieder geval uh, ziet u het hier in Limburg uh, heel nadrukkelijk. Uh, he, leeglopende dorpen, steden, waar voorzieningen verdwijnen, waar mensen gewoon uh, wegtrekken, jongere mensen omdat er geen werk is. En waar het perspectief natuurlijk uh, heel gering is. En dat over, over het thema van Zonet. daar heeft uh, bij de verkiezingen natuurlijk ook Wilders wel uh, goed de vinger bij gelegd. Uh, perspectiefloze gevoel van mensen, ik besta alleen, er is niemand meer die me helpt. Nou, enige... daarover niet mee om de dorpen weer te laten groeien door Binnen te laten. Nee, maar het ongenoegen van de mensen in die dorpen... die wel uh, de criminaliteit krijgen, die niet de voorzieningen hebben... waar uh, nou ja, zeg maar het ouder worden ook niet makkelijker wordt... vanwege allerlei uh, zeg maar bezuinigingen, nou, die, de, dat is een ongenoegen. Daar moet je eerlijk mee omgaan. Um, maar nou, hebben wij migranten niet gewoon nodig? Ja, dat was eigenlijk dat, toch dat was uw de vraag. richting van mijn vraag. Ja. Ja, nou, nou, ik ben ervan overtuigd dat migratie een heel positief uh, effect kan hebben op de ontwikkeling van een samenleving. Kijk, met nieuwe mensen krijg je ook nieuwe ideeën. Breng je nieuwe kwaliteiten in een samenleving die nodig zijn om jezelf te ontwikkelen. Als een samenleving zich afsluit voor mensen is dat geen verdienste. Dat is echt mijn overtuiging. Omdat die samenleving dan alleen maar naar zichzelf gaat kijken... naar binnen gericht gaat worden. Ja. Moeten we niet willen. We zouden open moeten staan voor de invloeden van buiten... en dus nieuwe mensen moeten verwelkomen. Toch is dat eh, niet echt een geluid... wat we de laatste tijd heel erg van u horen. Laten we nieuwe mensen verwelkomen. Nee, maar daarom ben ik zo blij dat ik dat ook eens hier mag zeggen. Omdat eh, natuurlijk we op dit moment vooral accenten leggen... op het weren van mensen die niet mee kunnen doen. En dat vind ik ook terecht. En nu moet ook daarnaast nog accent worden gelegd op het binnenhalen van mensen... die wel mee kunnen doen, die hun eigen broek kunnen ophouden. Sterker nog, die een bijdrage leveren aan onze samenleving. Dat zijn dus bijvoorbeeld jonge mensen die hier een partner hebben... die hier gaan trouwen of die al getrouwd zijn... die dus bijvoorbeeld als huwelijksmigrant naar Nederland komen. Die kunnen we hard nodig hebben. Kan zeker zo zijn. Het gaat dan om de... Uh, kwaliteiten. Hebben ze voldoende kennis? Hebben ze handjes die uh, iets bijzonders kunnen? Uh, die, kortom, ja precies. Ik dus u het, dus gaat u het om... wat dat betreft eens met het CDA vrouwenberaad, wat deze week of afgelopen week ook een brief naar u stuurde en zei huwelijksmigratie kan een positieve bijdrage leveren kan, aan Nederland. maar je moet wel uh, dat kan zeker en uh, daar gaan we ook praten over. Hè, het wordt weer meteen allemaal negatief geframed. Ik heb die brief gelezen van de vrouwen en ook van het CDA kleurrijk. wat bedoelt u negatief geframed? Nou, in de, in, de, in de krant en stond de grote kop uh, verzet tegen het CDA, uh, tegen het beelden van het CDA. En dat is echte onzin. Uh, dat je een discussie met elkaar aangaat, is alleen maar goed. En wat die vrouwen en het CDA kleurrijk willen... is zeker de moeite waard om daar een stevige discussie over te voeren. Dus wat gaat u hun dan terugschrijven? Want zij hebben u een brief geschreven. U, uh, mag ja. ik dan aannemen dat u zich gaat uitnodigen en ja. gaat zeggen ja. Want inderdaad, huwelijksmigratie levert een bijdrage. In ja, week. ik ga zeker uh, met hun aan, de, aan, aan een gesprek aan te meren, dus beginnen... Uh, over die onderwerpen, en wat zal ik twee kanten laten zien: dat kansloze migranten die er binnenkomen, die huwelijkspartners uh, binnenhalen, dat we daar. Uh, drempels voor moeten opwerpen. Dat we daarvan moeten zeggen, dat willen we niet. Dat we daar hogere kwaliteit aan mogen eisen. Ik neem u een voorbeeld. Stel, er zit hier een, een, iemand die hier geïntegreerd is... of die hier naar binnen is gekomen... en die denkt, weet je wat, ik haal wel even een partner... uit het oude land van herkomst hier naartoe. Om vervolgens die partner... In, met alle gebruiken die hij nog steeds heeft... driehoog uh, op te sluiten achter een. granium. Maar dan is de die de niet geïntegreerd. Nee, maar dat is wel wat er gebeurt. En daar wil ik me tegen verzetten. En dus zeggen wij, met onze maatregelen... die we ook Europees willen uh, positioneren en uh, willen verdedigen... willen we zorgen dat mensen het beste uit zichzelf halen... om mee te kunnen doen in onze samenleving. Maar goed, de jongeren die in het buitenland zijn... die daar studeren, die daar verliefd worden op iemand... Zeker. ja, dat, dat werkt natuurlijk ook altijd gewoon nog zo. Die kunnen gewoon hun partner laten overkomen... en. Onder de normale condities van, hebt u een, boven alles. kunt u het betalen? Hebt u, ja, maar de liefde moet niet zo zijn dat die liefde vervolgens door de gemeenschap betaald moet worden. He, het is leuk dat andere mensen geverliefd worden op iemand. Maar als wij er allemaal voor moeten betalen, ja. he, als men ja, alleen maar komt... Dat is er geen begin, om, begin aan. maar blieft? Dat is geen begin aan. Nee, nou, en ook niet gewenst. Nee. Economische uh, migranten, mensen die hier naartoe komen om er beter van te worden. Om gewoon hier uh, te werken, een betere toekomst hier voor zichzelf op te mm. bouwen en voor hun kinderen. Die mogen ook komen. Nee, nou ja, kijk, die mogen wel komen, uh, mits ook echt behoefte is aan ze. Uh, mits ze ook uh, zeg maar op die plekken binnenkomen waar wij tekorten hebben. En daar uh, prijs ik alleen maar mijn collega Kamp, die daar heel duidelijk in is. Die zegt, kijk eens, als onze kaartenbakken nog niet leeg zijn... en we hebben nog die kwaliteit hier in huis, moeten we eerst aan werken. En heeft u gewoon volstrekt gelijk... In. Ja. Maar aan, aan, aan wie hebben wij bijvoorbeeld wel behoefte dan? Nou, aan mensen, high-tech, eh, ingenieurs, mensen in, in, op het ICT gebeuren. Mensen met mm. zeg maar, bepaalde andere kwaliteiten. Het hoeft niet alleen maar altijd wetenschappelijk te zijn of wat dan ook. Maar mensen die een bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van ons land en in de behoeften... die bij het bedrijfsleven, bij de samenleving bestaat. Zou dat dan eigenlijk zo moeten zijn dat in de tijd... bijvoorbeeld Canada, Australië, waar veel Nederlanders naartoe zijn geëmigreerd... Hè, die hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment timmerlui nodig... of metselaars ja. nodig, die werden met open armen ontvangen. Doen ze nog zou steeds. U, ja, zou u wel eens denken om ook zo'n soort criterium op te stellen... Ja. en dan te zeggen van nou... Ja, dat heeft een voor-nadeel. Ja, bijvoorbeeld. zou u dat wel eens willen? Nou ja, ik denk wel dat je uh, ook wat um, selectiever mag zijn... en ook je eigen keuzes wat meer mag... Met laten meewegen. Uh, Engeland gaat het nu ook doen. Je krijgt daar een puntensysteem. Ja. Hè, waarin je punten kunt verdienen afhankelijk van de behoefte die er aan het land is. Uh, Canada doet het ook nog steeds. Zou je voor Nederland dat ook uh, willen, zo'n uh, puntensysteem? In, in zekere opzicht is dat, uh, is dat zeker de moeite waard om eens uh, te onderzoeken. En hoe moet je dat voorstellen dan? Uh, wij hebben bijvoorbeeld stukendoors nodig. En die iemand is timmerman. Een stukendoor krijgt meer punten dan een timmerman. Ja, dan wordt uh, een, uh, inderdaad afhankelijk van de behoefte in het land wordt nadrukkelijk gekeken of iemand voldoet aan die kwaliteit. Ja, maar zo'n puntensysteem, dat zou u wel willen opzetten en dat, althans, ik niet. dat willen ik onderzoeken? Dat Je moet het altijd onderzoeken. Ik weet dat ze het in Engeland doen. Daar zitten ook nadelen aan. En die voor- en die nadelen moeten wij wegen en dat tegen wat elkaar Wat is het zijn. nadeel dan? Um, dat je een kwotum vaststelt, hoeveelheden... en dat je dan zegt, luister, uh, als dat vol is, is het vol. En daar heb ik wel uh, problemen mee. Ja, maar goed, het is wel iets waarvan u zegt... Van, dan zouden mijn ambtenaren wel een onderzoek naar kunnen doen. Kijk, je ziet dat in Europa het um, immigratie- en asielbeleid... in toenemende mate geharmoniseerd wordt. En dat is ook goed. Waarom? Omdat dezelfde condities als wij in Nederland hebben... moeten ook tellen in Polen. Hè? Uh, er wordt zoveel kritiek geuit op de Nederlandse situatie. Maar begrijpt u nou dat... Uh, neem nou mee, wou ik zeggen, in uw achterhoofd... dat van de 90% van alle asielzoekers... Uh, komt terecht in 10 Europese landen. De overige 17 doen bijna nagenoeg niks. En dat vind ik dus een verkeerde ontwikkeling. Want Nederland doet veel, zegt u. Nederland staat op nummer 5 of nummer 6. Nou, die andere landen is het economisch ook minder... Uh... Ja, maar zeg, kom op als je moet vluchten uit uh, Witticketware in Afrika... Je waar, zou u dan, waar zou u naartoe gaan? Nou zeg, u zit in als Afrika, dat, welk land zou u uitkiezen? Het land wat mij steunt, waar ik een veilige haven heb... waar ik in ieder geval een, een veilige toekomst kan opbouwen... Hoe heet dat land? Dat is natuurlijk voor heel veel mensen Frankrijk, nee, Duitsland, u, Europa... Nee, ik hoef niet te vluchten. Nee, ik maar stel niet. dat u zo in, in zo'n situatie zou dan, zijn. U kan dat overzien, die Dan kijk ik land. het eerste de beste land waar ik naartoe kan. Waar ik, uh, zeg maar, geholpen zou kunnen worden. En dan ga ik niet zeggen, nou, welk zou nou voor mij wat beter kunnen zijn? Dat zou wel doen. oh ja? ja. Dan vind Je ik... het dan niet naar dan een land waar het niks is. Dan vind ik uw keuze al dubieus. Want dan denk ik bij mezelf, dan gaat u andere aspecten mee laten wegen. Dan gaat u veel meer kijken naar de economische belangen. Ja. Naar de manier of u kunt profiteren, gebruik het maken van de voorzieningen. Tuurlijk. Dat vind ik dubieus. Je zoekt geluk daar waar het nee, is? Nee, je bent aan het vluchten. En dus je zoekt veiligheid. En je bent aan het vluchten voor een, een, een dood of een, voor een, een, een lichamelijk uh, zeg maar, uh, uh, dat je gefolterd wordt, of wat dan ook. En dan ben je aan het vluchten, dan maak je je geen enkele zorg of je dadelijk wel ergens uh, goede voorzieningen hebt of een lekker bed. Dus geluk zoek je maar thuis. Geluk moet je niet zoeken, mag niet het motief zijn om ergens als een er zinzoeker binnen, binnen te komen. Er zijn heel veel dingen die u zou willen veranderen uh, op het gebied van immigratie en asiel. Maar daarvoor heeft u Europa nodig. En daarvoor moeten allerlei wetten en verdragen aangepast worden. In het regeerakkoord wordt daar ook uh, over gesproken: dat daar, dat daar binnen Europa over gepraat moet worden. Hoe realistisch vindt u het, of denkt u dat het is dat inderdaad die wetten en verdragen veranderd zullen worden binnen Europa? Nou ja, kijk, de, wat ik uh, toen straks ook al zei. Nederland uh, is lang Gidsland geweest. En volgens mij zijn we dat nu weer. met het signaleren van problemen die hier in de samenleving zijn. Is Gidsland de andere kant op geworden? Nee, uh, niet de andere. Nog steeds dezelfde kant op, alleen met andere thema's. Uh, wij zien. Uh, in ons land bepaalde ontwikkelingen. die ook in Frankrijk, Duitsland, Engeland. maar ook in uh, Oost-Europese landen. langzaam maar zeker manifest gaan worden. En uh, dan denk ik dat het ook goed is dat wij die discussie met elkaar aangaan. En dat we dat niet alleen laten met het signaleren van het probleem. maar weer opnieuw, dat je ook de oplossingen erbij aangeeft. Maar hoe realistisch is het? Want dat is natuurlijk een hele lange weg. om allerlei verdragen en wetten ja. aan te passen. Hoe realistisch is nou het nou ja, dat je... dat lukt binnen deze kabinet? Nou ja, luister, als je, er niet, als je telkens je zegt van. nou ja, het duurt me te lang en het gaat zo niet en zo niet dan ben je bij voorbaat je al verslagen. En zo zit ik niet in elkaar. Ik weet dat het een lange weg is. Ik weet ook dat het lastig is. Maar ik ben zo zeker van mijn overtuigingskracht... en van het feit dat andere landen dat ook vinden... dat ik de poging in ieder geval de moeite waard vind. Dus u krijgt al geluiden van andere landen die zeggen... op de goede weg, wij doen met je mee. Zeker. Neem Frankrijk, waar exact dezelfde discussie plaatsvindt... waarin men aangeeft dat bijvoorbeeld in Frankrijk... Eh, het nareisbeleid van nakomende gezinsleden, van iemand die al gevestigd is, dat dat de grootste groep is. En dat daar dezelfde integratieproblemen zijn als men ziet in Nederland. Ja, ja het lijkt me toch voor u als echte Europeaan, want dat bent u al die Zeker. tijd hier in Maastricht geweest. Het is toch een ideaal van vrijheid, van ja. vrede, van, van vrij verkeer, van mensen en diensten. Ja, Is het toch niet zo dat dat een klein beetje gaat knellen als er allerlei... Nee verdragen en regels aangepast moeten worden. Want juist Europa was bedoeld voor dat vrije verkeer, voor de vrijheid, voor de vrede. Denkt u niet dat het daarmee in gevaar komt? Nee, kijk, wa wat je ziet is, zo'n systeem wordt langzaam maar zeker volwassen nog. We beginnen met elkaar iets af te spreken. Nou, dat is gelukt. Die vrijheid van, van, uh, van verkeer en van diensten. Nou, dat, dat, dat lukt. Dat is door Denemarken al een klein beetje teruggedraaid door nee. nu weer grenscontroles uh, ja, te doen. Ja, waar ik, waar ik steeds van heb gezegd uh, dat ik daar geen voorstander van ben. Nog steeds dat ik, niet? Nee, omdat ik vind dat Denemarken, net als Nederland, elk ander land, wel binnen het Europees acquis heet dat, uh, de afspraken moet blijven. Uh, ik vind het, ik zou het zeer te betreuren vinden als we naar een ontwikkeling toegaan waarin de grenzen weer dicht gaan. Waarin die bekende grenspaal weer omlaag gaat. Maar Denemarken probeert daarmee ook de, de afspraken een beetje op te rekken. Nee. Eigenlijk hetzelfde wat Nederland doet. Maar, maar Denemarken uh, reageert op ontwikkelingen die bijvoorbeeld ontstaan zijn door uh, de maatregelen van Berlusconi. Hè, waarin uh, bijvoorbeeld zo opeens een ander land zegt, nou ik heb een probleem, ik kan het niet aan. Hup, ik gooi het over de grens. Ik gooi het over de muur. En dat moeten we dus niet hebben. En dus moet je aan twee kanten die problemen oplossen. En naarmate dus Europa zich ontwikkeld... Europa volwassener wordt... zullen we steeds lastigere problemen moeten oplossen. Dat zien we nu ook. Dus ook die Denen die moeten begrippen voor hebben... dat we ons, uh, onze, onze principes niet overeind gooien. Maar Europa moet begrijpen dat het ook niet kan... dat we zomaar even, uh, als het ene land niet uitkomt... hup, over de grens gooien naar het andere land. Dat kan ook niet. Het is van, van tweeën, samen optrekken... samen de problemen uh, wegwerken. Maar het betekent ook, hoe dan ook... dat u uh, het als uh, lid binnen de Europese Unie... niet zelf kan oplossen. U zegt zelf al, hè, dat uh, asiel- en immigratiebeleid, dat wordt steeds meer Europees, Dat wordt ja. steeds meer, zou ik maar zeggen, in Brussel bepaald. Ja, dat, en, en dat vind ik ook een goede ontwikkeling in principe, waarbij altijd wel enige ruimte in Nederland moet blijven. Uh, het zou niet uit moeten maken waar een asielzoeker asiel aan vraagt. Dan zou hij op dezelfde, dezelfde hmm. kans moeten hebben of hij dat nou doet in Polen of in Nederland. Dat zou goed zijn. Dan zijn we, hebben we, zoals dat mooi heet, een level playing field. He, en dan hebben we niet dat één land wat uh, zeg maar de meest ruime asielprocedures heeft, het putje wordt van, van alles. Ja, het is een uh, heel gevoelig onderwerp, hè? Ja. Uh, dat blijkt. U bent er ook heel betrokken bij. Ja. Het is ook soms op kousenvoeten lopen. Zeker. Ik heb u dat woord zelf horen gebruiken op een persconferentie, toen het ging over uh, het meisje Sahar, wat uiteindelijk uh, ja. uh, mocht blijven. Uh, maakt u zich wel eens zorgen over het, over het klimaat dit onderwerp betreffende in Europa? Ook als je kijkt dat bijvoorbeeld in Frankrijk een presidentskandidaat Martine Le Pen uh, hele scherpe idee heeft over asiel en immigratie? Ja, de, de, kijk, ik, ik vind dat de ernst van de problemen die ik niet wil bagatelliseren altijd proportionele oplossingen moeten krijgen. En het kan nooit zo zijn dat we elkaar overschreeuwen... in de signalering van de problemen... om daarmee politiek bij de burger binnen te kunnen halen. Dat was ook de discussie met Wilders. Waarom ik zei de griezelbus met angstverhalen. Daar maak ik me best zorgen over. We moeten oppassen dat we de problemen niet zodanige... Massa geven en etaleren dat um, de ongenoegens die daarachter zitten bij de burgers alleen maar nog worden aangewakkerd en we dadelijk niet meer met fatsoenlijke oplossingen überhaupt kunnen komen. Nou, en, en dus wil ik de hele tijd zoeken naar proporties, naar, naar, naar evenwicht. Dat is het lastige van mijn portefeuille, dat maakt het ook zo uitdagend. Ja, de naam Sahar liet Kees er net al even vallen. Dat is het meisje dat uh, uit Afghanistan kwam en uh, wat nou. uh, dankzij uh, uh, uw uitspraak uiteindelijk niet terug hoeft ja. te verwesterd, is, is de conclusie geweest. Nou is er uh, uh, een, een voorstel van de Partij van de Arbeid, een ChristenUnie. Hans Spekman heeft zich daarin al van de Partij van de Arbeid als een soort woordvoerder uh, opgesteld. Hij vraagt kinderen van asielzoekers die hier buiten hun schuld al acht jaar zitten, laat die hier nou blijven. Een soort generaal pardon dus voor die groep ja. kinderen. Wat zegt u tegen Hans Spekman? Nou ja, op de eerste plaats uh, ken ik uh, de heer Spekman als een zeer betrokken. Dat meen ik ook echt. Dat ik, mij ga, ik, de, bij die man zie je ook gewoon dat hij meent wat hij mee bezig is. Hij en dus hart. Dan ja. waardeer ik ook ongelooflijk. goed, maar van, de andere kant, tegen, van de andere kant uh, zal hij tegen dezelfde problemen gaan aanlopen als ik had. Met zijn initiatiefvoorstel. Want waarom acht jaar... En geen zes jaar. Wat doe je met het meisje wat net zeven en een half jaar dadelijk blijkt hier te zijn? Hoe ga je invulling geven aan uh, dat de overheid schuld moet zijn aan de lange wachttijden? als die overheid moet wachten op informatie uit het land van herkomst... is dat dan de overheid hier? Of nee, maar, nee, maar we, we weten om welke groep kinderen het gaat. En volgens, volgens dit voorstel van de Partij van de Arbeid en ChristenUnie... gaat het om een groep van 2000 kinderen van acht ja. jaar of ouder. Uh, uh, en daarvan zegt hij, het zou een hoop oplossen. Dan hoeft u ook niet voor ieder kind apart weer te gaan kijken. Van, kan die nou nee. wel, kan die nou niet blijven? Gewoon die groep, 2000 kinderen, nee. acht jaar of ouder. Nee, met met alle op. respect en, en invoelingsvermogen een onverstandige beslissing... En omdat het tot een enorme aanzuigende werking zal leiden. En daarnaast zal het mensen alleen maar bemoedigen, versterken... om nog maar even een jaartje door te procederen. Want dan ben je er wel. Dan haal je de acht jaar. Dat vind ik dus echt onverstandig. Uh, asielafweging is maatwerk. Dat moet je doen. En soms loop je tegen gevallen aan waarin een grotere groep... kijk naar de Afghaanse meisjes, geconfronteerd wordt met een situatie. Ik snap zijn afweging, maar mij lijkt het niet verstandig. Maar mij lijkt het niet verstandig. U bent minister... Minister, dus wat zegt hij tegen Spekman over zijn plan? Nou ja, ik, ik overigens, ik vind het een geweldige zaak dat een ja, parlementariër. Nee, uh... maar dat meen ik. Ja, dat laat hem nou een... maar overtuigen. Ik moet ook overtuigen. Ja, okay. En kan laat hij, hem nou maar komen. Met... U nog nou ja, misschien u. zie ik dingen over het hoofd. Waarvan ik denk, nou dat, daar heb je een punt. Want, want stel nou dat het niet zou gaan om kinderen van acht jaar of ouder, maar dat, dat we bijvoorbeeld zouden zeggen tien jaar of ouder, dat Hans Pekman dat bijvoorbeeld zou inbrengen. Van misschien is die leeftijdsgrens dan iets. Ja, nee, maar kijk, als je voor de discussie weg zou lopen, ben ik bij je slecht bezig. Ik uh, laat mij overtuigen. Laat hem de argumenten nou, komen. Dus ik heb mij. Restie, waar zit de ruimte dan nog voor overleg met hem hierover? Nee, Kijk, ik wil geen uh, nieuw uh, generaal, pardon... Dus volgens mij is dat onverstandig. Het geeft meteen het signaal naar het buitenland af. Kom maar naar Nederland, uh, ja. want daar hebt u dadelijk kans in de loterij. Uh, twee, ik wil uh, zeg maar voorkomen dat we weer discussies gaan krijgen over allerlei grenzen. Uh, drie, het moet nooit aanzuigende werking krijgen. Toch, meneer Leers, u was in de tijd zelf voor het generaal Pardon. Ja. Uh, uh, wat, wat ook een voorstel was van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, meen ik. Toen ging het om 26.000 mensen. Nu ja. zou het gaan om een kleinere groep, 2000 kinderen... Waarvan u ook altijd zegt, hè, dat is juist, ja. dat is juist het, het, het grote probleem, die kinderen. Ja. En daar bent u nou zo streng tegen. Nee hoor, ik heb in de tijd gezegd, oké, okay, dat generaal Pardon, dat is er gekomen. Uh, daar was ook een breed draagvlak voor, zelfs het CDA was het er uiteindelijk mee eens. Ik ook. Dat hebben we gehad. En dat kunt u niet maken om vier jaar na daartoe weer opnieuw... bij een generaal te komen. We blijven niet aan de gang. Ja. Nu moet je zeggen, en nu ga ik werken aan die voorkant. Heldere procedures, snel beslissingen. Duidelijk maken dat iemand, uh, bereid, iemand hier uh, zeg maar zorgvuldig be beoordeeld wordt... maar dan ook weg. En dus ziet u in mijn voorstel... dat ik die hele stroomleiding van het begin van die procedures doe... maar ook consequent wil optreden van als iemand weg moet gaan. En daar heb ik een groot aantal voorstellen voor gedaan... de afgelopen periode. Goed, voor die kinderen dus niet, tenzij Spekman u nog kan overtuigen. Ja, maar die kans achter Maar ik sta ervoor open. Oké, okay. we zijn er zo goed als doorheen. Uh, dat betekent dat we aan de slotronde komen. Uh, uh, er staat een naam uh, van de minister, namelijk Donner, uh, uw collega op uw departement, uh, in de krant als zijnde dat hij de nieuwe uh, vicevoorzitter van de Raad van State wordt. Nou, u werkt met hem elke dag, dus u zou dan kunnen weten dat dat gebeurt en dat er een vacature bij uw departement komt. Ja, en volgens mij is de vacature bij de Raad van State nog niet eens besproken en aan de orde. Vacature, dus mij, u noemt het echt een vacature bij de Raad van State? Waar, waar? Ja, daar gaat dadelijk de vicevoorzitter gaat vertrekken. Dat betekent dat er iemand anders die functie er moet komt krijgen. Er komt een advertentie of zo. Nou ja, misschien moet dat wel gebeuren, ja. Ik, uh, het is gewoon een openbare functie en uh, niet onbelangrijke het is namelijk een ontzettend belangrijke adviesfunctie van de regering. Nou ja, adviseur van de regering. Nou ja, laat, laat eerst maar eens kijken wie daar allemaal geschikt voor is. Maar is... echt een advertentie en dan ook een sollicitatieprocedure, zou dat? Volgens mij is dat logisch. Omdat als je mensen wilt beoordelen, dan moet dat niet zo iemand zijn van nou wij gaan stiekem met een klein clubje iemand aanwijzen. Nee, het moet gewoon moet goed gekeken worden naar de verschillende kwaliteiten die mogelijk beschikbaar zijn. Zou het slecht voor een kabinet zijn als er tussentijd ministers opstappen? Ik denk dat dat in het algemeen niet goed is. Uh, tenzij er natuurlijk politieke ongelukken gebeuren. Maar in het algemeen is dat niet goed. Een minister moet, uh, zeker als uh, zeg maar, uh, hij zich, zich ingewerkt heeft... Moet, moet zijn werk kunnen afmaken. U zou het ja. ook jammer vinden, neem ik aan... als minister Donner het kabinet zou verlaten. Uh, los van of het aan de orde is... maar uh, het is een fantastische collega. En vooral ja. iemand met een enorme ervaring... waar ik heel graag gebruik van maak. Zou, daar uit de fractie iemand, uh, zou u uit de fractie iemand zien waarvan u denkt... nou, die zou ik eigenlijk ook wel graag in het kabinet willen hebben? Als dan toch Donner zou vertrekken? Nee, maar kijk, dit vertrek van de heer Donner is nog helemaal niet aan de orde. En uh, ik zou ook echt niet weten wanneer en hoe dat gaat. En of er dan vervolgens in de fractie iemand is. Er zitten zeer grote, goede kwaliteiten in die fractie. Nou ja, uh, wie weet wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik heb daar eerlijk gezegd ook niet zit ik niet aan de touwtjes om dingen te, te regelen. Oké. Okay, nou, als er luisteraars zijn die willen solliciteren op die baan van de vicevoorzitter Raad van Staten, dan kunnen ze zich melden. Begrijpen Gert Leers, hartelijk dank voor het wel. Want hiermee eindigt deze uitzending van Troskamerbreed. Wilt u meer informatie over ons programma? Ga dan even naar onze website troskamerbreed.nl. En daar kunt u zich ook altijd aanmelden voor onze nieuwsbrief. Straks de NOS met het nieuws, daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Wij zijn er volgende week weer. Dag. Dag. Deze diersoort is bijna verdwenen uit Nederland De knoflookpad, we zijn bij het uitzetten van verse knoflookpadden Verder gaan we insecten tellen Op de kentekenplaat, dus die maken we even schoon Plus Foute soja Tuinreservaten En wie past er in Almere op de schapen? Luister morgenochtend van 8 tot 10 vogels. Vroege vogels Plus Radio 1, het nieuws van alle kanten